Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Voor president Obama staat vast dat de Syrische president Assad... achter de aanval zit met gifgas, vorige week in Damascus. In een interview met de Amerikaanse publieke omroep... zei Obama dat de VS bewijsmateriaal heeft onderzocht... en niet gelooft dat de Syrische oppositie chemische wapens bezit. De president zei verder dat hij nog geen besluit heeft genomen... over hoe de VS zal reageren... Het doel blijft volgens hem een beperkte actie om het gebruik van gifgaswapens in de toekomst te voorkomen. Bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar ruim 5,5% minder uitgegeven aan tv-reclame in vergelijking met de eerste helft van 2012. In totaal werd 446 miljoen euro besteed aan commercials op tv, meldt Spot, het marketingcentrum voor tv-reclame. Spot wijt de daling aan de crisis. Alleen in de sectoren ICT, telecom en media werd meer geld aan tv-commercials besteed.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 Terpstra ziet door de steun van de ledenraad voldoende ruimte... om voorzitter te blijven van de KNSB. Dex de Elmond heeft bij de WK Judo in Rio de Janeiro... brons veroverd in de klasse tot 73 kilogram. De Rotterdammer was in zijn laatste partij met Wazari te sterk voor Sanjar Gal... uit Mongolië de nummer 1 van de wereldranglijst. Met zijn zegen nam Elmond revanche voor de nederlaag van vorig jaar... op de Olympische Spelen. Ook toen streed het duo om brons. Bij de vorige twee WK's won Elmond zilver. Het weer vannacht droog, 10 graden. Overdag eerst bevolkt, later ook af en toe zon. Dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Oh, oh, take me back, take me back. Yeah, back to summer paradise.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 written in the sand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 De Simple Plan van weer een paar jaar geleden. En Simple Plan die had het over een uh, summer. Nou, uh... nou. Mijn geluid valt even weg. Dus ik kan mezelf Ah, daar ben ik weer. Ik, ik drukte even op een verkeerd knopje. Dus ik kon mezelf niet horen. Maar ik ben er inmiddels weer. Uh, wat ik uh, wilde zeggen. Ze uh, hadden Simple Plan en die had het je met het nummer Summer Paradise van een paar jaar geleden goedenacht allemaal, goeiemorgen. Dit is de Nachtringt Anders bij de Vader op Radio 1. Je gaat zo dadelijk luisteren naar een hele bijzondere versie van Got To Give It Up van Marvin Gaye. Het nummer waarvoor Robin Thicke zich heeft laten inspireren. Robin Thicke die op dit moment en al de hele zomer lang een, een groot succes heeft met uh, dat nummer Blurred Lines. En daarvoor uh, ja, is hij min of meer beschuldigd inderdaad dat het uh, plagiaat zou zijn. En Robin Thicke is naar uh, de rechter gegaan en hoopt de boel af te kopen met een flink bedrag. Maar er zijn de erven van Marvin Gaye toch niet zo uh, mee, 1, 2, 3, mee akkoord gegaan. Kortom, het een en ander krijgt nog wel een staartje over de plagiaatkwestie van Blurred Lines van Robin Thicke. En Got to Give It Up van Marvin Gaye. Komt hij dan eindelijk? Ja. Met wat startproblemen, Marvin Gaye en Gotta give it up. die plaatsvond in 1976, december 1976, met Marvin Gaye, Got To Give It Up, Dancing Lady. Dat was de andere titel voor ditzelfde nummer, maar uiteindelijk ging het dan de markt op als Got To Give It Up. Marvin Gaye dus, en dat was de inspiratie voor Bird Lines van Robin Thicke, die op dit moment een dikke hit daarmee heeft... En met de erven van Marvin Gay in conflict ligt. Met betrekking van waar de auteursrechten in hemelsnaam naartoe moeten gaan. Je hoort in ieder geval een bijzondere versie. Die je niet uh, al te vaak hoort van Marvin Gay, Namelijk uh, de complete versie. Part 1 en Part 2 achter elkaar. Dikke 10 minuten. Dus voor Marvin Gaye hier in de nacht ging het anders te varen op Radio 1. Sterreclame op de televisie. Er wordt, er wat, er wordt al uh, behoorlijk wat promotie gemaakt de afgelopen weken. voor de provincie Zeeland. En als je dat op de televisie voorbij hoort komen, dan hoor je deze melodie. Maar niet in deze uitvoering. Hier is George Fame. Every evening,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 we gotta do that, we gotta do that And there'll be no one else alive in all the world except you and me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah yeah. Pretty baby, I never need you to throw It's hard to tell you because I'm trembling so. But pretty baby, I want you all for my own I'm ready to keep those others alone No need to ask me if everything is okay I got my answer thing I can say. I say yeah, yeah. That's what I say. I say yeah, yeah. That's what I say. Yeah, yeah. And turn the lights down, more oh, so don't I can see We gotta know that, we gotta know that, yeah, yeah We gotta know that, we gotta know that And there'll be no one else alive in all the world Seven, you and me Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah You're yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, pretty baby, I never knew to a thrill It's hard to tell you, because I'm trembling still so. But pretty baby, I want you all for my own I think I'm ready To Zeelanders in de promotie op de televisie, en dat met ondersteuning van deze melodie, Jij yeah, yeah van Georgie Fame. Dit is niet het origineel wat ik liet horen van Georgie Fen, want Georgie maakte in de jaren 60 ook een cover van Dat Jij Jij. Want het origineel staat op naam van uh, Mongo Santa Maria. En dan is het een instrumentaal nummer. uit 1963 stamt dat te vinden op de Water mellow man Dat Jij yeah yeah. Maar de cover is aanzienlijk beter dan uh, de wat slomme versie van uh, Mongo Santa Maria. Vandaar dat ik je die dus liet horen. Michael Jackson wederom hier in de nacht. Ging het anders? Maar eerst even aandacht voor de muziek uit Mali. Amerikaanse muziek uit Mali van Benzabo. En je hoorde van hem uh, Maribo. En Benzabo was uh, zo weer uh, twee weken geleden bijna. Twee weken geleden was hij op uh, Lowlands. Terug naar Michael Jackson. Die vandaag in de spotlight staat als uh, popicoon. Vanwege het feit dat het vandaag precies 55 jaar geleden is dat hij werd geboren. Vorig uur, toen draaide ik al iets van hem uit de jaren 70, zijn we nu toegekomen aan de jaren 80. Waarin uh, een hoop belangrijke dingen zijn gebeurd. Thriller verscheen bijvoorbeeld tot nu toe zo'n beetje het best verkochte album aller uh, alle tijden. En uh, van uh, Thriller werden destijds uh, niet alle nummers die werden opgenomen op de LP uitgebracht. En zogenaamde afvalnummers, die dan euh, later wel weer in een bijzondere editie verschenen. Bijvoorbeeld, wat ik je nu laat horen staat niet op de eerste editie van ons film, maar is na de hand wel verschenen op een speciale editie van het album Invincible. Dit nummer heet Carousel Girl, Michael Jackson uit de jaren 80. She's from de stem van Michael Jackson. Carousel Girl, de titel van het nummer dat je hoorde. En in die periode van Thriller heeft hij ook een aantal nummers opgenomen... met Freddie Mercury. En die opnamen die gaan binnenkort dan officieel uitkomen. Maar ze is het nog niet. Ze schijnen wel al te circuleren via internet. Die nummers die Michael Jackson met Freddie Mercury heeft ooit opgenomen... Je hoort in ieder geval een afvalnummer van de LP Thriller... want dat staat niet op de oorspronkelijke versie, dat Carousel Girl. Dus. volgend uur dan zijn we toegekomen aan de jaren '90, daar waar het gaat om de muziek van Michael Jackson. Vorige week donderdag toen verleden we op 92-jarige leeftijd zangeret, zangeres Jetty Pearl. Jetty Pearl die werd beroemd als Jetje van Oranje in de oorlogsjaren... want zij was toen werkzaam bij Radio Oranje... Radio Oranje had destijds een uh, cabaretgezelschap, het cabaretgezelschap De Watergeus. En die zongen liedjes en maakten sketches om landgenoten in Nederland op te beuren. Later, toen de bezetting grimmiger werd in uh, Nederland... toen schrapte Radio Oranje het cabaret. Ik laat je nu een opname horen uit 30 mei 1942... uit dat cabaret De Watergeus. Kindervragen, hier is Jetty uh, Pearl. Waarom is de aarde rondpa? Waarom is hij niet vierkant? Waarom gaat de zee niet verder dan precies tot aan het strand? Waarom bent u een meneerpa? En waarom is moe mevrouw? Waarom ziet klein broertje witpa? Waarom is de melk blauw? Waarom is het brood zo zwartpa? Maken ze dat van kool Hadden we daarom van de winter, zo weinig steenkolen in huis. Waarom bent u boos op buurman, waarom groet u hem niet meer. Waarom heet hij een W.A. man, is zo iemand dan geen heer. Waarom steekt hij toch zijn hand op, als hij iemand anders groet. Net als ik in onze klas doe op de school wanneer ik moet. Waarom draagt hij een driehoekje op zijn jasje en wat raar? Waarom dragen zoveel anderen twee driehoekjes door elkaar? Waarom dragen die twee jongens van hiernaast zo'n raar zwart buis? Zou dat voor een begrafenis wezen, of is daar geen zeep in huis? Als u vroeger had te lezen, mocht u niet worden gestoord. Waarom als u nu de krant leest, zegt u zo'n lelijk woord? Waarom komt oom Willem nooit meer eventjes naar Amsterdam? Waarom mocht ik dat laatst niet vragen, toen moe de kamer binnenkwam? Waarom hangt er in de straten, door een vreemde nare vlag? Waarom draag ik geen oranje meer op dag? Waarom draagt u dat mooi de pie, nou toch nooit meer op uw bak? Waarom speelde de radio zachtjes, toen de koningin laat sprak? Waarom zat moet toen te huilen, was de koningin dan stout? En u hebt toch zelf verteld, pa, dat u zoveel van op opname uit de Tweede Wereldoorlog. 30 mei 1942 werd het opgenomen. En uh, iets later werd het uitgezonden door Radio Oranje. Kindervragen van het cabaret de Watergeus met in de hoofdrol... Jetty Pearl, die vorige week op 92-jarige leeftijd is overleden. 95 jaar oud. Ja, ja, zo oud is die geworden. Sid Bernstein. Impresario. Manager Producer En wat zijn betekenis is voor de popwereld, hij heeft destijds in de jaren 60 de Britse popgroepen naar Amerika gehaald en hij was ook degene die als eerste rockconcerten in sportstadions organiseerde. Wat op zijn kont komt te staan dat hij in ieder geval bands als de uh, Kings... de Moody Blues, Herman's Hermits, de Rolling Stones en de Beatles... naar de Verenigde Staten heeft gehaald. Maar voor Amerikaanse bands was die ook belangrijk. Bijvoorbeeld voor de Young Rascals... Daar deed hij het een en ander mee, daar waar het ging om boekingen en zakelijke belangen. Bijvoorbeeld voor de jonge Rascals, die moesten een optreden doen. En het bijzondere van dat optreden was dat hij overal in de stad waar ze gingen optreden affiches verspreidde met de namen erop. The Rascals are coming. Maar er stonden geen of uh, afbeeldingen van de Rascals bij. En dat, dat werd een hele merkwaardige confrontatie voor het publiek. Want die uh, mensen die het repertoire van de Young Rascals kenden... die dachten dat het uh, zwarte jongens waren. Maar ineens stonden daar vier blanke jonge mannen op het podium. De Young Rascals uit 1966, een van hun uh, hits. Met name een groot hit in de Verenigde Staten was dit. I've nog niet te lang? Look at me gliding through this world of beauty. Everything I do brings ecstasy. Soul van Felix Cavalieri, als zanger van de Young Rascals. En je hoorde, uh, I've been lonely too long. En dat na aanleiding van het overlijden van Sid Bernstein... ...op 95-jarige leeftijd vorige week. Sid Bernstein die de zakelijke belangen behartigde... ...gedurende periode voor die Young Rascals. Zangeres Donna Hightower, die is 86 jaar geworden, vorige week overleden. En ze is in Nederland vooral bekend geworden met een aantal hitparade successen. If You Hold My Hand, dat was er zo één van. And This World Today Is A Mass, dat heeft ook in de discoperiode jaren 70 de hitparade gehaald. Maar die Donna Hightower, die is eigenlijk een jazzzangeres. Ze maakte al in de jaren 50... Plaatopnamen 1959 bijvoorbeeld de LP G Baby Ain't I Good To You met daarin de begeleiding van het orkest van Zitveller. Every day. Somebody don't De stem van Donna Hightower, die afgelopen week, dus op 86-jarige leeftijd, is overleden. En voor de heeft de blues nummer 1959 van deze zangeres. 46 jaar jong, kan je wel stellen. Vorige week, toen uh, maakte hij zelf een eind aan zijn leven, de Belgische pianist en componist Chris Gozens. ...heeft in het recente verleden nog samengewerkt met trombonist Bob Broekmeijer ...en de Nederlandse zangeres Fee Klaassen. En in België maakte hij ook deel uit van het Claassen-ensemble. Klaas ensemble van de LP Delta Shoot. Van drie jaar geleden hoorde je het nummer Babel Shoot Nummer 2. Met daarin het pianospel van Chris Gosens, Vorige week overleden op 46-jarige leeftijd. James Bone. Die kun je beluisteren. En van James Bond daar gaat binnenkort een film van gemaakt worden. In de herfst dan starten de filmopnamen van een biografie over James Bond Met daarin in de hoofdrol Chadwick Boseman. En die gaat namelijk die hoofdrol vervullen. Mick Jagger die zal de muziek produceren van die film over James Brown. En de bedoeling is dat het allemaal in de herfst van volgend jaar in de bioscopen te zien zal zijn. Je hoorde Brown dus uit de jaren 60, The Godfather of Soul met dat I Got The Feeling... Uh, het zal nog wel vaker gebeuren, denk ik, de komende jaren... dat er oud materiaal van Dylan opduikt... wat nog uh, nooit eerder uitgebracht is. En er is nu ook weer een LP uit een uh, cd, dubbel CD zelfs. Een ander self-portrait is de titel van het album met daarop. Uh, ja, andere versies van nummers die we al lang kennen, maar ook... Uh, nummers die we nog niet van Dylan eerder hadden gehoord. Een van de tracks van dat nieuwe album met oude opname van Dylan... heeft als Tita Annie's Going to Sing Her Song. What's your hurry? Just watch this. This is one you mustn't miss. Annie's going to sing her song. Call Take Me Back Again. A drink for me, a drink for you You're gonna need a drink or two And he's gonna sing that song Called Take Me Back Again You never heard it sung before I hear it twice a month or more Complete with tears and she best grins And only likes the violin. The tune goes flat from time to time The lyric sometimes it fails to rhyme But Annie's going to sing her song Called Take Me Back Again Sometimes it lasts the whole night long Depends on how long she's been gone I sit and look as hard as nails She knows the damn thing never fails Take the bottle, fill your cup Don't miss the part where I fold up Annie's going to sing her song Oh, take me back again We hadden een self met opnamen van Bob Dylan uit de periode 1969-1971. En is going to sing her own song, een van de tracks die te vinden is... op die uh, nieuwe CD met oude opname van de meester. De meester die trouwens uh, eind oktober voor twee concerten naar Nederland komt... in Amsterdam, de Hama zal dat zijn. Dit mm -hmm. is ook een meester... Mr. Slowhand. Ook okay, hij maakte dit jaar een uh, fantastisch album met daarop oude weesjes. Zoals dit bijvoorbeeld, Good Night Irene. Tot aan het nieuws, hier is team Eric Clapton. That Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife are parted. Wanna take another stroll downtown? Yeah. I do, love her